9 uur. Het NOS-journaal. Lieselat Thomasen. Geurproeven door honden worden niet langer gebruikt als bewijs in een strafzaak. Het Openbaar Ministerie vindt dat er onvoldoende wetenschappelijke basis is. De geurproef is al langer omstreden... en leidde al bij tientallen zaken tot een herzieningsverzoek. Daarom liet het OM onderzoek uitvoeren door de TU in Delft. Ook heeft de recherche hondengeleiders die bij de proeven betrokken waren verhoord. Een aantal van hen heeft gesjoemeld... Bij de proef ruikt de hond eerst aan bijvoorbeeld het moordwapen. Daarna moet het dier langs een rij met stalen buisjes... waarvan er twee zijn vastgehouden door de verdachte. Als de hond tot twee keer toe de geur van de verdachte herkent... kon dat als bewijs worden gebruikt. De Amerikaanse luchtmacht gaat onbemande vliegtuigjes inzetten bij de strijd in Libië. De toestellen moeten nauwkeurige aanvallen uitvoeren op de grondtroepen van de Libische leider Gaddafi. Dat heeft president Obama besloten. De zogeheten drones kunnen 24 uur achter elkaar in de lucht blijven... en zouden daardoor beter geschikt voor de luchtaanvallen zijn dan in Libië dan bemande toestellen. De Amerikanen gebruiken al drones in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan... waar ze worden ingezet in de strijd tegen de Taliban en Al-Qaeda.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 Het weer zonnig. Vanmiddag wordt het maximaal 21 graden aan zee... tot 26 in het binnenland. Er ontstaan stapelwolken en later vanmiddag kan zeer plaatselijk een bui vallen. Morgen opnieuw warm en veel zon. En ook tijdens de paasdagen blijft het zonnig. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met files op de A12... Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grenzen 7 naar 6 kilometer... en verderop tussen 7 en Waterberg leidt het langzaam over 5 kilometer... A58 berg op zo richting Vlissingen. Bij een 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert daar de rechte rijstok. En door een ongeluk nog een korte file op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Asten en Gelderop 2 kilometer. Het NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Renssen. Goedemorgen, het is drie minuten over negen. Hij zou na 1 juli weer vertrekken, maar dat wil hij liever niet. De tijdelijk burgemeester van Alfa aan de Rijn, Bas Eenhoorn... voelt zich zo verbonden aan de stad dat hij wil blijven. dat heeft natuurlijk alles te maken met die schietpartij... in het winkelcentrum Ridderhof. Hoort u zo meer over? We spreken met de burgemeester. Maar eerst live naar de militaire rechtbank in Arnhem. Want die doet rond dit moment uitspraak in de zaak tegen Marco Kroon. De met de militaire Willemsorde onderscheiden. Kroon wordt verdacht van het in bezit hebben van cocaïne. En het bezit hebben van en handelen in stroomstootwapens. Marno Remmers is bij de rechtbank. Mino is de rechter al begonnen. Ja, de rechter komt net binnen. Kroon kwam net ook de rechtbank binnen in uiteraard zijn volledige kostuum. En ook zijn raadsman is aanwezig. Er zit wel een andere officier van justitie. Officier Wijnbelt heeft vandaag een vrije dag, zo werd verteld. Dus daar zit iemand die de zaak niet inhoudelijk heeft gedaan. En de rechter is zojuist begonnen met het voorlezen van de uitspraak. Even kijken of het een microfoontje bij een luidspreker kan houden... dat wij mee kunnen luisteren naar wat hij gaat zeggen. ...drugsgebruik in een militaire setting. Dit zou betekenen dat er nu niet vervolgd had moeten worden... ...maar dat er eerst nog een transactie had moeten worden aangeboden... ...voor de stroomsoortwapens en voor de drugs niet vervolgd zou worden. De Militaire Kamer verwerpt dit verweer. En acht het Openbaar Ministerie wel ontvankelijk. De Militaire Kamer verwerpt ook het verweer van de advocaat... ...dat al het bewijs in deze zaak onrechtmatig is. Omdat er bij de start van het onderzoek onvoldoende verdenking zou hebben bestaan... De militaire kamer acht de startinformatie en de daarop gebaseerde verdenking wel voldoende. Dan komen we bij de inhoudelijke bewijsvraag. Allereerst de aanzien van de stroomstootwapens. De militaire kamer acht het bezit en het leveren van stroomstootwapens bewezen. Door verdachte is ook niet betwist dat aan hem vier stroomstootwapens zijn geleverd... en dat hij daarvan drie heeft doorgeleverd. Dat feit acht de militaire kamer dus bewezen. Verdachte wordt verder beschuldigd van het bezit van drugs, twee te weten cocaïne en MDMA. De Militaire Kamer is met de Officier van Justitie en Verdachte van oordeel dat niet bewezen kan worden dat Verdachte MDMA aanwezig heeft gehad. En Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. Over het bezit van cocaïne heeft de Officier van Justitie aangevoerd dat zij op basis van getuigenverklaringen de observaties van het observatieteam. Het gedrag van verdachte aan zijn vriendin, de opgenomen telefoongesprekken en sms-berichten... en de resultaten van een toxicologisch onderzoek bewezen acht dat verdachte wist... dat zijn vriendin cocaïne gebruikte en bezat en dat hij daar zelf ook gebruik van maakte. Dat zijn vriendin cocaïne heeft gebruikt wordt door verdachte niet ontkend. Het gaat erom of bewezen kan worden dat verdachte daarvan wist... en of hij zelf ook cocaïne heeft gebruikt of aanwezig heeft gehad. Dit wordt door hem wel betwist. De Militaire Kamer is van oordeel dat de resultaten van een toxicologisch onderzoek niet kunnen bijdragen aan de bewijslevering. Ook niet als ondersteunend bewijs. Mede gelet op wat de deskundigen daarover op de zitting hebben verklaard, kan immers niet worden vastgesteld dat er een verband is tussen de aangetroffen sporen cocaïne in de auto en op de broek en jas van verdachte en het door hem al dan niet gebruiken of aanwezig hebben van cocaïne. Er kan ook niet worden vastgesteld dat de cocaïnesporen die zijn aangetroffen... in een borsthaarmonster van verdachte duiden op het bezit of gebruik van cocaïne door hem. De Militaire Kamer stelt verder vast dat er in het dossier geen verklaring zit... van enige getuige die verklaart gezien te hebben dat verdachte cocaïne heeft gebruikt... of in zijn bezit heeft gehad. De vriendin ontkent dat verdachte van haar cocaïnegebruik heeft geweten. De Militaire Kamer is verder van oordeel dat ook het gedrag van verdachte... Niet kan bijdragen aan de bewijslevering. De Militaire Kamer stelt voorts vast dat in geen van de in het dossier aanwezige verslagen van de observatieteams staat dat gezien is dat verdachte in contact is gekomen met drugs. En de Militaire Kamer concludeert daaruit dat het kennelijk ook door de observatieteams niet is gezien. Wat de rest aan bewijst zijn dus de opgenomen telefoongesprekken en sms-berichten. Een aantal opgenomen telefoongesprekken en sms-berichten roept vragen op. De militaire kamer is met de officier van justitie van oordeel dat de verklaringen van verdachten en zijn partner over de inhoud van die gesprekken niet consequent en gedetailleerd zijn en ook onderling niet altijd eenduidig. Dit zou echter mogelijk deels over het tijdsverloop kunnen komen. Het is voorts niet zo dat aan de tekst van de berichten en gesprekken waaraan verdachten deelneemt in redelijkheid geen andere betekenis kan worden gegeven dan dat deze over cocaïne gaan. Daarnaast moet worden vastgesteld dat er een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden... met inzet van observatieteams, het gedurende twee maanden afluisteren van telefoons... het horen van getuigen en technisch en toxicologisch onderzoek... maar dat geen van de andere onderzoeksresultaten uiteindelijk concrete steun biedt... voor de stelling dat er in de opgenomen telefoongesprekken... door verdachten over drugs gesproken wordt. De Militaire Kamer is al met al van oordeel dat ook de opgenomen telefoongesprekken... en sms-berichten onvoldoende zijn om tot een bewezen verklaring te komen... De slotsom is dan ook dat verdachte van het drugsbezit wordt vrijgesproken. Zoals overwogen achter de Militaire Kamer wel bewezen... dat verdachte stroomstootwapens in bezit heeft gehad en doorgeleverd. Dit is een misdrijf waarvoor verdachte strafbaar is. De officier van justitie heeft een onvoorwaardelijke werkstraf geëist... van 120 uur voor zowel het bezit en het leveren van stroomstootwapens... als het bezit van cocaïne. En daarvan zag een werkstraf van 110 uur op de stroomstootwapens. De Militaire Kamer overweegt dat verdachte wist dat stroomstootwapens in Nederland verboden zijn. Juist van een militair als verdachte mag, verda mag verwacht worden dat hij op de hoogte is van het gevaar van wapenbezit... en dat hij de regels op dat gebied strikt naleeft. Vooral doordat een deel van de stroomstootwapens werd doorgeleverd, konden die wapens in verkeerde handen vallen. De Militaire Kamer is van oordeel dat voor een dergelijk misdrijf een beginsel en stevige straf op zijn plaats is... In het voordeel van de houdt de Militaire Kamer echter rekening met het feit dat zowel de vervolging als de strafzaak zelf, mede door de aandacht van de media, grote gevolgen heeft gehad voor verdachten, verdachte. Die landelijk bekend is geworden door de toekenning in 2009 van de benoeming tot ridder in de militaire Willemsorde. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de Militaire Kamer volstaat met het opleggen van een geldboete van 750 euro in combinatie met een geheel voorwaardelijke werkstraf van 80 uur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 En daartoe heeft u beide twee weken de tijd, dus 14 dagen. En dan wordt de zitting gesloten. Nou, dat betekent dus dat van het drugsbezit... gebruik was eigenlijk al weggevallen... maar van het drugsbezit niets overeind is gebleven. Alleen dus die geldstraf voor een, het bezit van die stroomstootwapens. Overigens heeft Kroon daar de vorige keer bij de laatste zittingsdag... zijn excuses al voor aangeboden. Uh, hij had dat allemaal gedaan voor de verdediging van zijn vriendin... die in, ook in de kroeg werkt... Um, maar dat is het dus overeind gebleven. Ja, En dat bewijs, als het dus gaat om, uh, om de verdovende middelen... dan was er eigenlijk feitelijk alleen maar ja, die afgetapte telefoongesprekken... Uh, die die, die sms'jes zijn opgenomen gedurende twee maanden... waarin het wel steeds ging over iets lekkers... en heb je nog wat liggen voor me. Maar het woord cocaïne is daar nooit in gevallen. Er zijn wel zakjes aangetroffen in een openbare vuilbak... Uh, waarvan Kroon zegt, ja, daar heb ik wel eens wat ingegooid. Maar ja, dat kan ook elke passant zijn geweest... die daar een zakje met cocaïnespoor in heeft gegooid. Uh. Nou, en dan nog het borstharenonderzoek en de broek en de jas. Ja, dat kan ook allemaal door andere factoren zijn geweest. Bijvoorbeeld via de vingers van de vriendin. Kroon had al gezegd, ik ga in hoge beroep als ik ook maar op enige wijze wordt veroordeeld voor het bezit van drugs. Nou, daar is geen sprake van. Dus ik denk dat hiermee de zaak is afgedaan. En dat hij gewoon die boete gaat betalen. En dat daarmee een einde komt aan deze roemruchte zaak. Ook wel opmerkelijk dat, um, ja, ze hebben aangegeven dat er al veel aandacht is geweest voor deze zaak. En dat dat Kroon geen goed heeft gedaan. Dat dat ook al mee heeft gewogen, ja, uh, hij heeft een café, is een publiek figuur in Den Bosch... maar is natuurlijk landelijk bekend geworden door die Willemsorde. Uh, hij heeft zelf al gezegd, ja, dit geeft toch een smet uh, op mijn blazoen. Uh, hij had ook al gezegd, als ik uh, veroordeeld word... ook al verlies ik mijn uh, baan dan ook bij Defensie... dan lever ik ook die Willemsorde in. Uh, dat heeft hij ook van tevoren al gezegd. Ik zie overigens nu dat Kroon richting de camera's komt. Misschien dat we gelijk nog even iets aan hem kunnen vragen. Even met de microfoon door de zaal heen, de rechter is inmiddels uh, weg. En even kijken of we uh, Kroon ook nog even een reactie kunnen ontfutselen. Hij zal ongetwijfeld opgelucht uh, zijn nu dit zo. Hij staat nu nog even te overleggen met uh, meneer Knoops, zijn raadsman. Nou, misschien dat we dat dan later in nou, deze uitzending nog even laten horen. Wacht wachten nog even, Mano, want het, je zegt ja. het al, het moet een enorme opluchting voor hem zijn. Kon jij zien hoe hij reageerde bij de uitspraak? Nee, hij zat met de rug naar ons toe, zoals gebruikelijk in de rechtbank. Ja. Uh, ik kijk nu wel even naar hem. En, uh, uh, ja, hij is altijd vrij cool gebleven, moet ik zeggen. Wat dat betreft uh, deed hij zijn... Uh, zijn ja, misschien ook wel getraind daardoor door al die jaren heen... en die verschillende missies die hij heeft gedaan... Maar ik zie nu toch een iets wat opgeluchte kroon uh, voor mijn neus staan, denk ik. Um. Maar we kunnen hem nog niet spreken. We moeten even naar de gang van de rechtszaal. Buiten de rechtszaal wachten totdat hij hier naar buiten komt. Wellicht af hem dan even om zo'n reactie kunnen, okay. kunnen vragen. Goed. Meino Remmers, zodra Mark Marco gewoon bij de microfoon hebt... horen we jou weer. Hij is dus vrijgesproken. Marco Kroon van drugsbezit. En is wel bewezen geacht door de rechtbank... dat hij stroomstootwapens heeft geleverd... en in zijn bezit heeft gehad. En daarvoor krijgt hij een passende straf. Goed. Zo dadelijk meer. Zo dadelijk dus de reactie van Kroon. Waarschijnlijk nog eventjes voor half tien. Wij gaan naar... Uh, aan de Rijn. Want waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn was de afgelopen weken veelvuldig te zien en ook te horen in onze uitzending naar de schietpartij in zijn plaats. Hij uh, heeft veel uh, indruk gemaakt op mensen door zijn rust en betrokkenheid. Eenhoorn zou eigenlijk tot 1 juli blijven. Nou, die datum komt misschien wel een beetje te vroeg, meneer Eenhoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u wilt niet weg, hè? <laughs> nou ja, weet je, de raad en de gemeenteraad dus en de commissaris van de koningin die bepalen wat er gaat gebeuren. En Er is een burgemeester tijdelijk teruggetreden in Alphen de Rijn door een bestuurscrisis. Ik ben gevraagd om uh, die bestuurscrisis uh, op te lossen en uh, daarvoor had ik tijd gekregen tot de zomer. En wat er nu gebeurt is natuurlijk wel een heel nieuw punt. Namelijk uh, dat ik me uh, door wat er is gebeurd in de afgelopen tien dagen enorm verbonden heb gevoeld uh, en ben gaan voelen met uh, wat er in Alphen gebeurt, met de mensen in Alphen. En de mensen in Alphen die roepen uh, mij op straat toe... en zeggen, joh, je blijft toch, dan ga je niet weg. Nou, dan, vind ik, uh, dan moet ik voor mezelf wel bepalen... stel dat men dat zou vragen, wat ga ik dan doen? En uh, dus wat ik nu voor mezelf heb vastgesteld, mocht de raad zeggen, nou we stellen het op prijs, we zouden het graag willen dat je blijft. Stel dat de commissaris zou zeggen, uh, wij, uh, ik wil graag dat je, dat je de klus uh, afmaakt tot uh, uh, over 2,5 jaar, want dan is de gemeente in een herindeling. Dus dan komt er sowieso een nieuwe burgemeester. Mm -hmm. Uh, zou je dat dan nou willen, dan is mijn antwoord... Als ik, als ik gevraagd word, dan doe ik dat... omdat ik zelf uh, een hele andere verbondenheid uh, voel met de stad... dan uh, voor 9 april. Ja. En dat heeft meneer Eenhoorn dus te maken met, met die schietpartij. Vindt u ook, voelt u bij uzelf dat u ook niet weg kunt? Dat u Alphen niet met de nasleep daarvan alleen kunt laten? Nou, dat, dat, dat, uh, dat is ook een punt. Ik uh, ben op een of andere manier toch de verpersoonlijking geworden van... Uh, van uh, wat mensen uh, nu uh, nodig hebben. Namelijk uh, uh, het gevoel dat het gemeentebestuur, dat de overheid de, uh, de, de zaak in de hand heeft. Dat we het goed gaan afhandelen. Uh, dat we proberen ook uh, op de Ritterhof uh, de zaak weer zo te krijgen dat het normaal wordt. En dat de mensen weer een gevoel krijgen we wonen in een veilige stad. Uh, dat soort zaken, uh, daar voel ik mij wel verantwoordelijk voor. En ik merk dat mensen er ook op rekenen dat ik dat ga doen. Ik, bedoel, ik heb een idioot uh, hoeveelheid uh, mailtjes, uh, uh, berichten gekregen, sms'en, uh, mensen op straat. Ja, ik bedoel, een normaal mens zou er wel, wel heel erg verwaand van worden, zal ik maar zeggen. Dus ik doe heel veel moeite om niet naast mijn schoenen te gaan lopen. Uh, en, uh, nou ja, uh, dus ik heb gezegd, nou mensen hebben er recht op om te weten. Als, als uh, de officiële instanties zeggen, uh, blijf nog, uh, dan, uh, dan sta ik daar niet negatief okay. tegenover. Dan zou u zich natuurlijk ook echt kunnen verbinden aan de stad hè? en benoemd burgemeester kunnen worden. Zit dat erin? Uh, nou, dat denk ik niet dat de commissaris dat zal bevorderen, omdat uh, de gemeente Alphen voor een herindeling staat, zoals mm -hmm. ik het net al zei, en per 1 januari 2014, dus over ruim twee jaar, wordt er een nieuwe gemeente gevormd en dan komt er weer een kroon benoemde burgemeester. Dus tot die tijd zou er dan toch, uh, als ik zou blijven, een waarnemer zijn. Okay. Maar ja, het woordje waarnemen begint zo langzamerhand wel, wel een Met beetje klijker te, te worden. Ja. ja. U wordt een vaste waarnemer. Yes, en, en, en daarna, misschien bevalt het u wel zo goed dat u misschien dan nog ergens anders burgemeester wilt worden. Ach ja, dat zien we allemaal no, wel. Ik bedoel, ik heb nog een heel leven voor me. <laughs> nee hoor, het gaat allemaal prima. Ik denk niet veel erg aan dat soort dingen. Het gaat, zoals ik nu in, in Alphen uh, mag werken, dat geeft mij een ontzettende bevrediging. Dat vind ik geweldig om te mogen doen. Dus uh, dat zijn de zaken waar ik nu aan denk. Het is dus nu aan de gemeenteraad ook van Alphen. Meneer Enhoorn, hartelijk dank. Graag gedaan. Tijd al eventjes voor het eind van de uitzending... hopen wij nog eventjes Marco Kroon te kunnen laten horen. Hij is eh, zojuist vrijgesproken van drugsbezit... en krijgt wel een boete en een werkstraf voor het leveren... en in bezit hebben van stroomstootwapens. Hopelijk straks dus meer. Eerst maar eens even naar John Hoka voor de verkeersinformatie. Dan zie ik files bij Arnhem. Zijn dat de Duitsers? Dat zijn veel Duitsers, waren inderdaad. Op de a 12 duitserens richting Arnhem. Op diverse plaatsen is het daar langzaam rijden en stilstaan. En op de A30-lunteren richting Barneveld. En daar is een ongeluk gebeurd bij de Afrit industrie daar staat twee kilometer en daar is één reis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Over een paar uur begint in Naarden de traditionele uitvoering van de Matthäus Passion, Die vanwege de aanwezigheid van een aantal leden van het kabinet en andere bekende belangrijke mensen omgeven is met een hoop veiligheidsmaatregelen. Hey, dag, hoe is het? Ja, een ja, Je gaat de ziel reinigen. Ik vandaag. ga je ziel reinigen, absoluut. Ja. U woont ja, hier in de, de buurt, uit? u bent naar daarnaar? Ja, het is mijn huis. Pal ja, naast de kerk. Ja, dus je wordt word je morgens wakker. Je maakt dus alle voorbereidingen mee. Het eerste wat ik zie is een grote ploeg van die uh, blauw geklede mannen. En de, de politie. De politie. Ja. En dan denk ik, ja, dan is het toch een beetje een afstand tussen wat die dag zou moeten zijn en wat het is. En denk ik, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd met ons land? Ja, en zegt u maar, wat mij... is er gebeurd? Nou, dat weet u net als ik. Ja? Dit soort vragen, dat is er niet. We zijn onze onschuld kwijt. Nee, de macht van de staat en de macht van de overheid... wordt iets te makkelijk zo over ons uitgekeerd. Alsof het beveiliging creëert. En daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar zullen we het hierbij laten? Ik, ik wens u dan een hele mooie Matthäus morgen op Stille zaterdag. Oh, dat zal, ongeweeg, dat zal ongetwijfeld lukken, mijn ik er zijn ook wel meer mensen die zo'n beetje lopen te mopperen. Ja, ik weet het Het valt wel mee. Als met, valt wel met mee. de politie praat, ik praat met de dieren het heel En die geven dat ook eerlijk toe, het moed. Het is niet anders. Het heeft natuurlijk ook een heel groot schijnkarakter. Want je kan je tegen een gek toch niet beschermen. Nee. Dus we staan de overheid, en dat vind ik pijnlijk, staan we macht toe. Terwijl we weten dat die macht maar een schijnmacht is. Ja, ja. ja mevrouw Reders, directeur van... Uh... De Stichting uh, Grote Kerk. U heeft ook zelf uw kleine ergernissen over de dranghekken. U had liever laurierboompjes gehad he? met mooie feestelijke ja. linten. Ja hoor, ja. maar ja, goed, drankhekken zijn natuurlijk een stuk effectiever dan laurierboompjes. Ja. Ja. Maar het is een goed voorbeeld en uh, we hebben goed contact met de gemeente, met de politie. Um, er worden maatregelen getroffen, daar ga ik niet over. Ik ben geen professional, nee, ook... ik doe geen risicoanalyse. Uh, ja, we schikken en we proberen er natuurlijk zoveel mogelijk uh, ja, het karakter van de dag uh, te behouden. Nou, en uh, er zijn ook mensen die zich door dit soort... Uh... Omstandigheden niet laten weerhouden. Want er komen al mensen naar de kerk voor de lamentaties. Dat is een soort voorprogramma. Ja, daar kan je apart naartoe. Uh, omwonenden krijgen korting zelfs. Om, om uh, ja, mensen vooral te betrekken bij wat de Bachvereniging hier uitvoert. Het zijn de klaagliederen van Jeremia. Uh, uit de tijd van Karel de Vijfde. En het gaat over uh, het verbannen van het uh, volk Israël. En de verwoesting van uh, Jeruzalem. En het wordt uitgevoerd door het Aegidius-kwartet. Uh, met een extra zanger. Uh, en het, dat is echt schitterend. Dat is echt schitterend. Ja. Ondertussen wordt ook nog even ja, de vuilnis het is opgehaald. Ja, deze mensen zijn onverstoorbaar. Die denken, we hebben onze ronde en ja, dit, uh, dit gaan we doen. Ja, nou ja, dat moet inderdaad gebeuren. Opa was vanochtend vroeg al in Naarden. Wij gaan nog eventjes terug naar de rechtbank in Arnhem. Want daar is um, Marno Rimmers. en jij hebt Marco gewoon bij. Ja, hij geeft alleen een statement aan de verzamelde pers. Luister ermee. Nou, ik kijk liever niet terug op deze periode. Het is echt gewoon uh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn mijn familie en uh, met name van mijn vriendin. Gewoon, uh, ja, een hel. Ik ga nog liever een keer de shore in als dat ik nog een keer doe. Zat u uiteindelijk zelf vol vrij. Uh, u heeft de uh, uitspraak gehoord van de rechter, dus uh, niet, uh, niet helemaal vrij. Niemand staat boven de wet. En uh, uiteindelijk is het, uh, ja... Ik heb een straf gekregen voor iets wat ik niet had moeten doen. En uh, dat is me duidelijk en daar leg ik me ook gewoon mee neer. Ik kan je, nou, je voorstellen dat het zo enorm is dat u de Willemsorde gewoon geeft. Omdat u in dienst kunt blijven bij Defensie. Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind is dat ik waarschijnlijk 4 mei onze majesteit weer recht in de ogen kan kijken. En uh, wat ik altijd al heb gezegd, ik heb haar vertrouwen niet beschaamd. En dat ben ik blij dat, ik dat, dat het nu drie rechters zijn geweest die dat uh, uiteindelijk voor uh, heel Nederland hebben uitgezocht en de uitspraak hebben uh, gedaan. Zodat ik de majesteit gewoon recht uh, in haar ogen kan aankijken. Wat dat betreft kunt u wel degelijk zeggen dat u blij bent met deze uitspraak? Zoals dus ik net al zei, blij is een uh, hele grote uitspraak. Ik ben uh, ontzettend opgelucht, Wat ja. vindt u uiteindelijk van de opstelling van het Openbaar Ministerie uh, het afgelopen jaar? Daar laat ik me niet over uit. Wat betekent dit voor de Willemsorde? Uh, hij zit nog steeds op mijn borst. En, uh, zoals ik al zei, ik heb hem altijd met uh, trots gedragen. En uh, zal dat nu ook uh, in ieder geval zeker blijven doen. Hoe gaat hij nu verder? Uh, vooruit. Uh, meneer Knopes, u heeft een knappe verdediging gevoel. Ja, dan nou nu uh, de microfoons naar Knopes, de raadsman van uh, Marco Kroon. Deze rechts verlaten...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 De rechters zijn vandaag daar klip en klaar over geweest. De verklaring van meneer Kroon uh, is daarmee anderhalf jaar geleden gedaan zijnde bewaarheid geworden. Uh, wij hopen dus dat, um, dat die speculaties nu ten einde zijn. En we hopen ook dat het opbaarmysterie um, inderdaad nu uh, meneer Kroon met rust laat en uh, zich ook zal neerleggen bij deze uitspraak. Althans, dat hopen wij. Het is natuurlijk aan het OM.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 Uh, dus in dat opzicht uh, is het niet een dag waarin wij als, uh, uh, met een overwinningsgevoel zeg maar, de rechtszaal verlaten. Dat is reden om met een schadeclaim te komen? Uh, dat, dat is volstrekt niet aan de orde. Uh, nogmaals, de uitspraak moeten we natuurlijk allemaal eerst op ons laten inwerken. Het openbaar Ministerie zal zich ook gaan beraden, denk ik. Wij hopen als gezegd dat het OM in deze toch klip en klare uitspraak zal berusten. Dan is er een moment van bezinning. Uh, wat zijn dit voor gevolgen van het volles? Uh, dat weten we niet. Uh, een schadeclaim is op dit moment volkomen misplaatst om daarover te spreken. Het allerbelangrijkste is dat uh, wat hier Koonen zijn laatste woord heeft gezegd... ik heb uh, het vertrouwen van de majesteit niet beschaamd. Nou, daar heeft hij vandaag gelukkig gelijk in gekregen. En dat is eigenlijk de doelstelling geweest uh, van het hele proces... Uh, waarheidsvinding. Dat heeft het Openbaar Ministerie gepropageerd. Nou, de rechtbank heeft, vinden wij, met dit vonnis aan waarheidsvinding gedaan. Heeft een zeer zuiver en analytisch oordeel gegeven. En heeft zich niet begeven in het mijnenveld van speculaties en insinuaties. waar het OM deze zaak op heeft gebaseerd. Wat is gebeurd als die borstharen wel goed waren afgenomen? Dan nog was het. Uh, oordeel uh, vinden wij niet anders geweest... omdat los van de borst uh, haar afname... Uh, hebben alle deskundigen gezegd dat er zoveel alternatieve scenario's... we hebben er maar liefst tien uh, beschreven... Uh, zijn te schetsen, die realistisch zijn. En daar waren alle deskundigen het eigenlijk uiteindelijk over eens. Dat ook los van de hele foutieve afname... Uh, de contaminatie, de besmetting uh, met cocaïne... Uh, uh, door al die alternatieve mogelijkheden levensgroot is geweest. Dus het, het had sowieso, en dat hebben we ook bepleit in het pleidooi... Uh, geen enkele waarde gehad. Hoe zouden ze op z'n openbaar ministerie van de afgelopen anderhalf jaar? Uh, inconsistent, uh, vasthoudend... En in onze visie uh, gericht, puur gericht op een veroordeling. is u nog een hoger beroep nu, vanuit het OM? Nou wij hopen er niet, nogmaals, het is een heel duidelijk arrest, sorry, een duidelijk vonnis van de rechtbank. We hopen dat het OM nu ook zal inzien dat uh, de schade die is toegebracht aan de heer Kroon uh, is, is reeds uh, zeg maar onherstelbaar in onze visie. Uh, het is toch een man die voor het leven getekend zal zijn. Wat, wat zou dat uh, betekenen als er nog een hoger beroep aan vastgeplakt wordt? Ja, dan zou uh, dat zeker nog wellicht een jaar onzekerheid voor de heer Kroon betekenen. En ook zijn positie binnen Defensie. En ook voor zijn gezin zou dat dramatisch zijn. Dus wij hopen dat het OM, na bestudering van het fonds, zal inzien... dat het een zuiver juridisch oordeel is dat, uh, dat niet aanvechtbaar is. En dat het OM uh, daarin zal berusten. De strijdbel begraafd. De wereld staat in brand. Er zijn levensgrote vraagstukken waar we nu in de wereld mee te maken hebben. Laten we daar onze energie in steken. En met alle respect voor de belangen van het OM... Uh, ons niet verder gaan uh, bemoeien met speculaties over het privéleven van de heer Kroon. Dit is over schade. Wat is dan de schade die nu uiteindelijk is aangericht aan de heer Kroon? Nou, als u de afgelopen anderhalf jaar bekijkt... wat er in de media over de heer Kroon is verschenen aan speculaties... En aan insinuaties, dat is niet niks geweest. Uh, dat heeft de Rekbank ook laten meewegen. Het OM heeft ons beticht dat wij trial by media zouden hebben gedaan. U weet allen hoe vaak u mij heeft benaderd voor interviews. Hoe vaak wij niet nul op het kerst hebben moeten geven... omdat wij juist niet in de media de zaken hebben willen uitvechten. Uh, het OM uh, heeft uh, in tegendeel zelf op haar eigen website... Uh, ik weet niet of u dat is ontgaan... Een, een, uh, een, een spotje over de zaak van Kroon uh, opgenomen op de om.site. Um, die hele media-belangstelling, uh, die in deze zaak natuurlijk in wezen wel zeg maar, onvermijdelijk is... heeft er natuurlijk wel toegeleid dat het hele privéleven van de heer Kroon nu op straat ligt. En uh, er is door de media uh, altijd gesuggereerd waar roken is het vuur... Er zijn maar een aantal journalisten die hier aanwezig zijn... die de objectiviteit hebben weten vast te houden... waar de heer Kroon op had gehoopt. En dat is niet gebeurd. Er uh, zijn stukken geschreven over de heer Kroon en over zijn familie... die totaal feitelijk geen basis hadden... Uh... Nou, tot zover. Zo'n beetje de statements van uh, Knoops en uh, Marco Kroon. Die dus uh, een uh, geldboete heeft gekregen van 750 euro. voor die vier stroomstootwapens. Cocaïne bezit is niet aangetoond, zegt de rechtbank. Het kan nog een hoger beroep worden. Ik denk heel eerlijk gezegd dat gezien het bewijsmateriaal en wat de rechtbank daarmee heeft gedaan hier in Arnhem, dat daar niet veel van overeind is gebleven. Dat er ook geen hoog beroep in zit. Maar dat zullen we wellicht later nog vandaag horen. Oké, okay. Mayno Remmers, dank voor jouw verslag vanuit de rechtbank in Arnhem. Marco Kroonvrij, nee, niet helemaal. Al 750 boeten, nog in 8 uur 80 uur dienstverlening, maar dan voorwaardelijk wij vrij. Ja. Lara, tot volgende week. Mark Stakenburg niet vrij. Goedemorgen Nederland, gaat hij presenteren bij de KRO. Goedemorgen Mark. Goedemorgen, ja, ik mag nog een uurtje. Gisteren ondertekende provincies en gemeenten het bestuursakkoord met het Rijk. Maar niet alle provincies die zijn daar blij mee. Zo ondersteunt Noord-Holland het niet en voelt de provincie zich ook niet geroepen om zich eraan te houden. Zometeen is de gedeputeerde te gast. En een rel tussen Duitsland en Griekenland om de Venus van Milo. Een Duitse opinietijdschrift heeft de Venus afgebeeld meteen opgestoken. En dat is verkeerd gevallen bij de Grieken. Dit en meer zometeen in Caro Goedemorgen, Nederland, na het nieuwsbulletin van half tien met Lieselotte Thomas. Radio 1 Het NOS-journaal. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft kapitein Marco Kroon vrijgesproken van drugsbezit. Voor het bezitten en doorgeven van stroomstootwapens is hij veroordeeld tot een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Doordat hij niet is veroordeeld voor het bezit van cocaïne kan Kroon bij Defensie blijven werken. Defensie voert een zero tolerance ten beleid ten aanzien van drugs. Kroon zelf heeft steeds ontkend dat hij drugs in bezit heeft gehad, wel heeft hij het bezit en doorgeven van stroomstootwapens toegegeven. Kroon reageerde opgelucht na de uitspraak: Hij zei nog liever de Chora-vallei in Afghanistan weer in te gaan dan dit nog een keer door te moeten maken. Volgens Kroon heeft hij zijn straf gekregen voor iets wat hij niet had moeten doen, en hij ligt zich daarbij neer. Interim-burgemeester Eenhoorn wil na 1 juli aanblijven in Alphen aan de Rijn. De oud-VVD-voorzitter bevestigde dat vanmorgen in het Radio 1-journaal. Eenhoorn werd eind vorig jaar voor zes maanden aangesteld... om een crisis binnen het Alphense College op te lossen. Hij zegt dat hij zich door het drama in winkelcentrum Ridderhof... verbonden is gaan voelen met de stad en zijn inwoners. En geurproeven door honden worden niet langer gebruikt als bewijs in een strafzaak. Het OM vindt dat er onvoldoende wetenschappelijke basis is... De geurproef is al langer omstreden en leidde al bij tientallen zaken tot een herzieningsverzoek. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A12. Duitse grens richting Arnhem. Bij Zevenaar 5 kilometer en verderop 3 kilometer bij klopend Waterberg. En nog een korte file door een ongeluk op de A67. Venlo naar Eindhoven. Daar staat voor het klopend Zuiderheiken 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Drie provincies steunen het akkoord met het Rijk niet. Duitsland en Griekenland maken ruzie om de Venus van Milo. Met opgestoken middelvinger. Stalkingalarm wordt tegengewerkt door de bureaucratie. Het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Oh. Thijs Boelens is vanochtend in Boksmeer. Een operatie met militaire precisie. Patiënten van het Maasziekenhuis Pantijn worden vandaag met hulp van de Landmacht verhuisd naar een nieuw ziekenhuis. Reacties en vragen kunt ze kwijt. Goedemorgen Nederland, De provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland... ondersteunen een nieuw bestuursakkoord met het Rijk niet. Volgens de drie provincies staan er te veel financiële onduidelijkheden in. Goedemorgen, Elisabeth Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Goedemorgen, meneer Zakenburg. Wilt u nog eens uitleggen wat dat akkoord precies behelst? Um... Het uh, akkoord behelst dat een aantal taken van het Rijk wordt overgeheveld naar de provincies. En uh, dat heeft vooral te maken met uh, taken op het gebied van natuur. Maar op die taken uh, hoort een budget te zitten. En dat budget wordt gekort met 600 miljoen. En de vraag is hoe de provincies dat met elkaar moeten rooien. Want als je een taak moet uitvoeren, dan moet je er wel voldoende geld voor hebben. Nou, dat is een van de belangrijkste kritiekpunten die wij hebben op het akkoord. Ja. Uh, had u dat niet al eerder kunnen zien aankomen? Um, het bereiken van een akko akkoord is een onderhandelingsproces. En natuurlijk hebben de provincies die nu tegen het akkoord zijn zoals het ligt... hun kritiekpunten eerder aangegeven. Uh, maar ja, uh, het is wel een kwestie van onderhandelen. En uiteindelijk weeg je het resultaat en bepaal je of je dat voldoende vindt of niet voldoende. En wij vonden het uiteindelijk niet voldoende. Nee. Zou u eens een concreet voorbeeld willen gaan noemen wat dat voor u gaat betekenen, dit akkoord? Nou, dat is nou juist het probleem. Dat weten we niet. We weten wel dat die taken over gaan komen. Uh, maar we weten ook dat er uh, niet voldoende geld is om dat uit te voeren. Ja. En dat is precies het probleem. Um, en, een tweede uh, punt wat in het akkoord zit... is dat uh, taken met betrekking tot de jeugdzorg overgeheveld gaan worden naar de, naar de gemeente. En nu hebben de provincies jarenlang zelf extra geld in de jeugdzorg gestoken, omdat het geld dat wij daar weer voor van het Rijk krijgen niet voldoende is. Dus daar hebben we onze belastingbetalers voor moeten laten betalen. En het Rijk geeft nu aan dat het geld wat wij daar jarenlang extra ingestoken hebben... Um, dat we dat nu eigenlijk niet meer nodig hebben en dat ze dat wel bij ons weg kunnen halen. Maar dat vinden wij een beetje merkwaardige gang van zaken. En ook daar zijn we het dus niet mee eens. Bent u er op zich niet blij mee dat er meer taken naar u gaan? U krijgt een eigen grotere verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen. Um, op zich denk ik dat het uitgangspunt van het kabinet dat deze taken bij de provincie horen wel goed is. Hè? De, het Rijk heeft ook gezegd dat provincies moeten zich opstellen als, ja, dat heet dan met een, met een uh, mooi woord tegenwoordig, de regisseur van, uh, de, een gebiedsregisseur. Dus daar past het wel in. Dus beleidsmatig um, ben ik het daar wel mee eens. Maar als je kijkt naar de wijze waarop en de onzekerheden, met name op financieel gebied, die daarmee gepaard gaan... dan ja, dan kan ik daar niet goed mee uit de voeten. Dan kunnen wij daar niet goed mee uit de voeten als provincie. Nee. Um, en dat zou betekenen dat wij gedwongen worden... om aan onze inwoners extra geld te gaan vragen om die taken uit te voeren. En dat vind ik een onjuiste gang van zaken. Maar goed, iedereen moet bezuinigen. Uh, overal gaat geld af. Dat geldt dan ook voor deze zaken. Dat snap ik, maar um, een dergelijke exercitie hebben wij um, vorig jaar ook al gedaan. En uh, wij hebben vorig jaar al ruim 65 miljoen structureel bezuinigd. Dus het is niet zo dat wij op dit moment nou heel erg ruim in de slappe was zitten... om het maar zo te zeggen. Um, en de consequentie daarvan is, als je niet verder kunt bezuinigen... en wij zitten wat dat betreft echt tot het minimum, op het minimumniveau inmiddels... Uh, dat je dan gedwongen bent om de belasting te verhogen. Ja, vindt u nu dat Den Haag de bezuinigingen... Afwentelt op bijvoorbeeld de provincie? Nou, dat is wel het risico dat we lopen. Nou heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken gisteren gezegd... dat provincies die niet hebben ondertekend... nou niet moeten denken dat er meer te harelen valt. Dus ja, wat schuurt u er eigenlijk mee op? Nou, um, het akkoord wordt gesloten door het IPO... dat is zeg maar de Belangenvereniging van de, van de provincies... Uh, maar door aan te geven dat wij niet het niet eens zijn met de ondertekening van dit akkoord... zijn wij ook niet gebonden aan de afspraken die er liggen. Maar wat kunt u dan gaan doen uh, om het uh, akkoord niet uit te voeren? Um, uh, wij hebben uh, door niet akkoord te gaan geen akkoord gesloten. Dus wat ons betreft is er nu geen akkoord. Ja. En daar komt het bij. Um, ik in um, oktober van vorig jaar heeft... Um, ...staatssecretaris Bleker gezegd... ...dat provincies per direct moeten stoppen... ...met de activiteiten op het gebied van natuurverwerving. Daar is toen heel veel commotie over geweest... Um, ...omdat die taken... ...die we op dat moment aan het uitvoeren waren... ...ook onderdeel van een bestuursakkoord waren. En met dat besluit... ...heeft staatssecretaris Bleker inbreuk gemaakt... ...op het akkoord dat op dit moment... ...nog steeds van kracht is. Door nu te zeggen dat wij wel... Uh, bereid zijn om toch die taken uit te voeren, want dat is min of meer de portée van het akkoord dat er nu ligt, Ja, tasten wij eigenlijk ook onze eigen juridische positie aan. Want wij bestrijden nog steeds dat minister Bleker het recht heeft gehad op dat moment om het akkoord open te breken. Yeah. Met andere woorden, uh, onze ervaringen in het verleden met bestuursakkoorden zijn ook niet echt positief. Als je kijkt naar de akkoorden die in het verleden gesloten zijn, dan is het keer op keer zo geweest dat het Rijk de afspraken die gemaakt werden niet nagekomen zijn. En op basis van die ervaringen zeggen wij... ja dat betekent dat we nu weer in een situatie terechtkomen... waarin wij geconfronteerd worden met alle, allemaal afspraken... waarbij aan onze zijde die uitgevoerd worden... maar aan Rijkzijde die niet uitgevoerd worden. Nou kunt u dat als uh, provincie wel allemaal vervelend vinden... en niet mee eens zijn, maar het Rijk gaat toch altijd boven een lagere overheid? U zult wel moeten uiteindelijk. Uh, dat is niet helemaal waar. Iedere bestuurslaag, of dat nu rijk, provincie, gemeente of vader is, is autonoom. Het is wel zo dat het rijk lagere overheden kan dwingen door middel van wetgeving. Maar op zich is iedere bestuurslaag autonoom en is het rijk in dat opzicht dus niet hoger dan een provincie. Ja, wat premier Rutte betreft valt er toch eigenlijk niks meer te veranderen aan dit conceptakkoord. Hij zegt, dit is het, ik, ik onderhandel nooit met kaarten in de mouw. Nou bent u zelf van VVD-huizen. Gaat u nog uh, een onderontje doen met uh, meneer Rutte ergens, in een achterkamertje? Um, ik ben niet van de onderontjes en de achterkamertjes. En als hij zegt dat er geen kaarten in de mouw zijn, dan ga ik ervan uit dat uh, ook hij eerlijk en oprecht is. Zo ken ik hem ook. Um, maar ik kan ook niet uit de voeten met het bestuursakkoord zoals het er nu ligt. Dus ja. we zullen moeten kijken hoe we daar uiteindelijk uit gaan komen met elkaar. Hoe gaan we daaruit komen met elkaar? Nou, dat ligt in de toekomst verborgen. Dat weet ik niet. Dat zullen we moeten zien. Nee. En welke stap gaat u dan ondernemen om er alsnog uit te komen? Uh, het is zo dat op grond van dit bestuursakkoord er... Deelakkoorden moeten komen waarin de afspraken die nu gemaakt zijn verder uitgewerkt worden. En ik heb de hoop dat die deelakkoorden wel de duidelijkheid geven waar wij nu om vragen. En dat zou kunnen betekenen dat we in dat stadium wel tot overeenstemming komen. Wij gaan de tien. Dank u wel, Elisabeth Post, gedeputeerde in de provincie Noord-Holland. Ranking de News. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Amerikaanse experts waarschuwen dat steeds meer mannen... een peervormig lichaam krijgen omdat ze hormonen... via het drinkwater binnenkrijgen. Kunnen Nederlandse mannelijke kraanwaterliefhebbers... nou ook rekenen op een wat vrouwelijker lichaam? Hoogleraar milieuchemie Pim van de Voogd van de Universiteit van Amsterdam... die heeft het antwoord. In Nederland hoeven we ons niet druk te maken... over oestrogenen uh, of hormonen in drinkwater... Die worden door de uitgebreide zuiveringsprocessen die we in Nederland toepassen, eruit gehaald. In landen waar de zuiveringsprocessen niet zo uitvoerig zijn, is het dus wel mogelijk dat je in drinkwater van deze stoffen aantreft. Uh, je zou kunnen denken aan de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, maar misschien nog eerder aan, aan landen als India of, of Zuid-Amerikaanse Zuid landen. Daar zou dat wel het geval kunnen zijn. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.karo.nl voor uw minuut. Ranking de nieuws. Terug naar Boxmeer. Thijs Boedens. Nou, de eerste patiënten die worden binnengerold. Ziekenhuis. Geweldig, hè? de eerste te zijn, hè? Ik ben heel trots erop, ja. Ik vind het echt een heel voorrecht om de eerste te mogen zijn. Wij ja. vinden voor iemand eerst hier te mogen verwelkomen. Zo, Goedemorgen, dokter Peters, hallo, welkom. Ja, nou fijn. Dat... Nou, en zo worden de eerste patiënten naar het nieuwe Maasziekenhuis Plantijn binnengebracht. De eerste is hier binnen. Ja, dat ik het goed fijn dat u er bent. Ja. Ja. En dan gaat u fijn naar een volknieuwe afdeling uh, waar we goed voor u kunnen zorgen weer. Dus uh, we komen straks komt een van ons zeker nog even bij u kijken. En u krijgt van de directie nog een bloemetje aangeboden als eerste patiënt. Uh. Ja. Met heel veel beterschap. Nou, laat Meneer Peters, u bent uh, cardioloog bij het. Uh, Nieuwe Maasziekenhuis Pantijn in Boksmeer. De eerste patiënten heeft u net verwelkomd. Er is inzet geweest van de landmacht. Waarom is daarvoor gekozen? Er is gekozen voor hulp van de landmacht... om met name het logistieke gedeelte en de bewaking om die goed te regelen. En dat is natuurlijk een expertise die zij hebben en wij niet. Uh, wij hebben vooral gezorgd voor de patiëntenzorg. En uh, zij zorgen dan voor, uh, voor de beveiliging van de routes. En met name ook dat het allemaal uh, veilig kan, kan verlopen, het transport van de patiënten. Ja, nieuwe locatie hier, uh, het veilig transport uh, gewaarborgd door de landmacht. Heeft u ook medische voorzorgsmaatregelen genomen? Uh, we hebben zeker medische voorzorgmaatregelen genomen. Dus, uh, afgelopen weken al hebben we ons programma gereduceerd in het ziekenhuis. Zodat we uh, niet overvol lagen en heel erg veel mensen moesten transporteren. En ook de hele grote operaties zijn zoveel mogelijk uh, in andere ziekenhuizen gedaan zodat wij eh, veilig de patiënten in herstellende eh, fase konden, konden vervoeren. Ja, wat voor mogelijke complicaties kun je krijgen bij zo'n verhuizing? patiënten die veel zorg behoeven? Nou, weet u, het is zo uh, complicatie, je moet natuurlijk zorgen dat iemand uh, gewoon alle medicijnen die die heeft en de medicijnpompen die die heeft, dat die allemaal gewoon door kunnen gaan. Maar dat zijn we wel gewend, want mensen die in een ambulance vervoerd worden, die uh, hebben ook gewoon medicijnpompen uh, draaien tijdens transport. Dus dat is wat dat betreft is dat gewaarborgd. Want die keuze is gemaakt. De stabiele patiënten die geen infuuspompen hebben, die kunnen in speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto's met medisch personeel. En de ziekere patiënten gaan met de ambulance en dat is zelfs eventueel beschikking voor een mobiele intensive care unit. Dus wat wat dat betreft uh, zijn alle waarborgen voor veilig transport zijn. Uh, zijn... Wat, wat, wat mij zo opvalt, ik had verwacht, er komt inderdaad een soort van medische verhuiswagen. Maar het is, het, is, het is gewoon een verhuiswagen. Jawel, het is wel een verhuiswagen, maar wel met een verpleegkundige erin... in plaats van een, van een verhuizer alleen. Hè? Dus daar is, wel, uh, daar is er wel voor gezorgd. Ik moet even deze patiënt een handje geven om hem welkom te heten. Ja? Ja. Nou, dan loop ik even naar binnen dat nieuwe ziekenhuis in. De eerste patiënt is daar naar binnen gekomen. Is even kijken of hier wat medewerkers zijn. En die zijn hier natuurlijk wel te vinden... Nieuwe hal. Het ruimt hier ook helemaal nieuw. Dag dames. Goede, goedemorgen. Het is begonnen hè, in het ziekenhuis. Het is begonnen, ja. Geweldig. Hè? Hoe is die omgeving hier? Wat vindt u ja. ervan? Uh, ik kom net van de spoedeisende hulp aflopen, want dat is mijn afdeling. Maar uh, ik ben helemaal verrast hier uh, dat ze hier de rode loper uit hebben gelegd. Dat de eerste patiënt net binnen is gekomen. En dat uh, de directie en de specialisten hier aanwezig zijn om iedereen te verwelkomen. Ik vind het super. Dus de eerste hulp is hier al bemand? Ja, ja, ja. wij kunnen op de eerste hulp al de patiënten opvangen. Ja. Succes vandaag. Dankjewel. Een bijdrage van Thijs Boedens. Straks, Griekenland en Duitsland maken ruzie om de Venus van Milo met een opgestoken middelvinger. Nu eerst het Goede Nieuws. Positive Nieuws Network. Op de A10 Noord staat tussen Kadoelen en Schellingwoude 4 kilometer. En loopt daar een, een troep ganzen op de weg. Daarom is de rechterreis ook afgesloten. Goedemorgen aan de verkeersinformatie met Helene. Hallo, ik wel, want ik maak me een beetje zorgen over die ganzen. Ja. Hoe gaat het met ze? Ik weet geen uh, details meer. Ik weet wel dat het heel kort heeft geduurd. Dus ik denk dat. Uh, uh, als je heel even blijft hangen, dan gaaf, ja, bel ik wel eventjes naar het Verkeerscentrum Nederland. Misschien weten die wat meer. Oké, okay, dankjewel. Uh, dankjewel voor het wachten. Nou, ik heb ze even gebeld. En uh, ze, ze we weten wel dat er een, uh, een dierenambulance bij. Uh, uh, is gekomen. Maar dat kan natuurlijk ook een, een, met een ganzenhoeder zijn geweest op de weg te jagen. Want ze liepen op de vluchtstrook. Dus naar het zich laat aanzien, uh, zijn er, uh, hebben de ganzen het wel overleefd, hoor. Godverdammt, wat misdoet ook door een domme moes! New kids to Goedemiddag, met Milo de Laat. Ik uh, bel u uh, in verband met het speciale Maaskantje-arrangement. Uh -huh. Want gisteren ging die ook in Duitsland in première. Ja. Dus nou is eigenlijk de vraag, bent u klaar voor die Duitse invasie? Ja, wij hebben nu ook uh, een hotelarrangement ontwikkeld. Nou zit bij het uh, Nederlandse Maaskantje-arrangement uh, uh, onder andere een knoepert met turbo saus. Ja. En nou is de vraag natuurlijk, hoe noem je dat in het Duits? Dat is een goede vraag. Ik ga het er even bij pakken, want we hebben wel al over nagedacht. Oké. Okay. Ja, moment toch? Goedemiddag, hier in Blans Amsterdam met Jacqueline. Hallo. Uh, ik bel naar aanleiding van ganzen op de snelweg. Ja, dat klopt. Ik zal even degene geven die daarbij was. Met Chris. Ik bel over de ganzen. Vanmorgen kregen wij de meldkamer rond 10 half negen een melding dat op de A10... De hoogte van hectometer 5.0 een, uh, een koppel ganzen liepen. En dat was een uh, vader, moeder en, twee, en vijf pullen erbij. En die liepen daar uh, over die vluchtstrook te wandelen. Rijkswaterstaat erbij. En uh, ja, ze dreigen toch de snelweg op te lopen. Dus er is een baan natuurlijk gestremd. Ja, en dan komen wij erbij. En dan moeten ze op een gegeven moment toch gevangen worden. En de pullen hebben we wel te pakken kunnen krijgen maar de ouders ja, die vliegen weg. Die, die, we waren op uh, 20 meter afstand toen uh, vlogen die al weg. En wat heeft u toen met die pullen gedaan? Die zijn naar de vogelopvangcentrum gegaan, de toevlucht. Maar ik zou daar als u over die vogels ook meer wil weten, zou ik even met de toevlucht bellen. En dan vragen naar Gert-Jan. Kijk, oh, ik heb het weer. Ja, knoepert. Gewoon knoepert? Dus, ja, die ja, schrijft het K-N-U. P-E-R-T. Knoepwart miturbosoze. Ja, en, en, en die verrekte koekwouw? Die ontvang je bij het terugbrengen van de fietsen. Ja. Maar dan moet je wel eerst je fiets weer terugbrengen. Ja, maar ja is dat, dat... dat is natuurlijk altijd wel een pijnlijk puntje hè, bij Duitsers. De fietsen terugbrengen? Ja? Want... Of hebben we dat nu definitief achter ons gelaten? Die grap van geef me een fiets terug. Oh, die grap, daar ben ik niet van op de hoogte. Maar nou, u bent waarschijnlijk van na 1945. Ja. Goedemiddag, toch met Truus. Ik ben eigenlijk op zoek naar Gert-Jan. Gert? Ik bel naar aanleiding van de gansjes. Hoe gaat het met ze? Ja, goed. Ze lopen tussen die jonge heen in. En is het dan de bedoeling dat ze uiteindelijk weer vrijgelaten ja. worden? Ja, Gewoon ergens in een mooie polder losgelaten, ze wat groter zijn. Dus dan komt het allemaal toch weer goed met die beesten. ja, ja. ja, ja. Het Goede Nieuws werd u gebracht door Marielle Beerst. Een half jaar geleden verscheen haar debuutplaats... en nog altijd is het succes daar voor Carol Emerald. Riviera live hoorden we. Boze Grieken dagen een aantal Duitse journalisten voor de rechter. De reden, een satirische cover van het blad Focus... met daarop de Venus van Milo die haar middelvinger opsteekt. Correspondent Rob Zavelberg in Berlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het zo'n provocerend beeld? Beschrijf het eens als je wil. Nou ja, je ziet dus uh, uh, ja, de van in eigenlijk op de op de op de voorpagina van Focus. Dat is een hele heel groot magazine uit München, het zuiden van Duitsland. En uh, ja, die, die godin uh, die, die steekt haar middelvinger op. Dat is ja. niet uh, zeer netjes. Dat is een verwijzing dus naar de Griekse mythologie. Het gaat ook om Griekenland en om het feit dat Griekenland uh, ja, als land... en vooral de regering heeft uh, bedrogen bij uh, de opname in de eurofamilie. Dus toen de, de Grieken de euro kregen, ja, toen is er uh, heel veel uh, vervalst. Er uh, is sprake geweest van bedrog. Dat hebben de Grieken zelfs ook toegegeven. Ja, en nu is vanwege de grote eurocrisis en de hulp voor Griekenland en ja, zijn de Duitsers niet blij uh, met het geheel. En toen heeft uh, Focus uit München ja, een heel uh, satirische cover... maar ook een heel uh, keihard verhaal uh, tegen Griekenland gemaakt. Ja, en ze bedoelen dat met die middelvinger... dat het die Grieken eigenlijk allemaal uh, best een zorg zal zijn, wat wij ervan vinden. Ja, het is, het is een, een heel uh, hard symbool natuurlijk. Uh, het is niet, niet helemaal netjes en zo, maar anderzijds datgene wat Griekenland gedaan heeft... Uh, namelijk dus liegen en bedriegen bij de opname in de euro. Ja, dat kost gewoon. Uh, alleen al de Duitsers kost dat ongeveer 22 miljard euro. Uh, Duitse banken hebben daar ook uh, heel veel baat bij, want die, die uh, staan geloof ik voor 32 miljard daar in het krijt in het Griekenland. Dus het gaat niet alleen om, om symbolen, maar ook om, uh, om heel veel geld. Hmm. Hoe diep zit die pijn bij de Grieken? Waarom reageren ze hier zo, zo, zo fel op? Nou, kijk de afgelopen ja, tijd, uh, zijn, maandenlang, zijn er al sprake van enorme protesten, van rellen, uh, van zwaargewonde mensen. Uh, de EU heeft uh, Griekenland natuurlijk enorm uh, gedwongen om uh, ja, de, de, ja, te bezuinigen dat het, uh, het Griekse begrotingstekort wordt, uh, wordt weggewerkt. En, ja, de lonen die zijn uh, omlaag gegaan van ambtenaren, de BTW gaat omhoog. Uh, allerlei dingen die de Grieken jarenlang gedaan hebben, die kunnen nu niet meer. Dus heel vroeg met pensioen bijvoorbeeld. En uh, daarnaast speelt ook het feit dat uh, ja, Duitsland uh, de weermacht in, in de Tweede Wereldoorlog heeft ook Duits Griekenland bezet. En uh, ja, men spreekt dus nu weer van een opnieuw van uh, Duitse inmenging, buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Goh, ze nemen zelfs de Tweede Wereldoorlog, pakken ze erbij om um, deze zaak aan te pakken? Ja, zelfs de Duitse ambassadeur die is al op het, uh, op het matje geroepen. Dus uh, dat is uh, ook, niet, uh, ook niet niets. En uh, de vicepremier heeft ook al uh, vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog uh, getrokken toen de Duitsers uh, heel veel uh, geld en goederen uit uh, Griekenland hebben weggehaald... en getransporteerd hebben dus naar, uh, naar Duitsland. En ja, uh, uh, er is nog sprake van oudzeer. Ja, hoe is het dan sowieso met die relaties tussen Duitsers en Grieken? Is dat nog altijd door de jaren heen inderdaad zo gespannen geweest? Ja, nou ja... Uh, de Duitsers gaan heel graag in Griekenland op vakantie. En uh, de Grieken zien natuurlijk de Duitsers graag komen... Uh, dat de Duitsers hun harde D-mark of de harde euro zeg maar, uh, achterlaten uh, in Griekenland. En dat is een groot probleem, want nu de, ja, het toerisme is natuurlijk een, uh, heeft een klap gekregen... Uh, door de financiële crisis in, uh, in Griekenland. En uh, dus, dus als de, du de Griekse regering bijvoorbeeld zo hard uithaalt uh, naar de Duitsers... en als ook de, de Griekse rechtspraak uh, dat doet... Uh, als dat betekent bijvoorbeeld dat uh, Duitsers minder dan op vakantie gaan in Griekenland... Ja, dan wordt het natuurlijk nog moeilijker voor het land. We gaan, ze gaan nu in een proces aanspannen, de Grieken. Wat willen ze daarmee bereiken eigenlijk? Ja, dat is altijd een moeilijk fenomeen. Dat, dat hoor je vaker in, in landen als Turkije, maar in Griekenland uh, is, ja, is, ook voor mij is dat nieuw. Uh, er zijn zes boze advocaten in, uh, in, in Griekenland en die hebben in Athene een, een, een zaak aangespannen, dus tegen de hoofdredacteur van Focus uit München. En die zeggen dat de eer van hun land is aangetast. Hmm. En wanneer gaat het allemaal spelen? Dat speelt eind juni. Ik bedoel, geloof het of niet, maar in elk geval. De, de hoofdredacteur, de uitgever en negen andere Duitse journalisten moeten zich dus vanwege een satirische cover. Ja. En, een, en, een, en een inhoudelijk verhaal over, uh, over, over Griekenland. Uh, moeten ze uh, naar de rechter komen om zich daar te, te verantwoorden en uit te leggen: ja, is dit, is dit smaad? Is dit laster? Is dit wat jullie gedaan hebben uh, uh, journalistiek? Of is dit belediging van nationale symbolen? Dankjewel, Rob Zavelberg in Berlijn. Stalkingalarm voor vrouwen die worden bedreigd... wordt tegengewerkt door de bureaucratie. Heksen met bezemstil en haakneus, zo schilderde de renaissance... schilder Pieter Breugel als eerste een heks. En zo kennen wij die heks nog steeds. Zometeen in het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland.